Het weer, een koude natte nacht, morgen een grijze dag met regen of motregen. En het is waterkoud met maximaal van 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z met nu de nacht.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 on us too fast when you start thinking it will never pass then tomorrow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 and say you wanted to but no one's gonna get it way too deep a love baby can you dig it